7 uur, het NOS-journaal, Doral Plus Blushelikopters houden Japanse kernreactoren koel. Libisch leger, ondanks dreigement, nog niet in actie in Benghazi. En OM bezorgt over toename van spijbelen. In Japan wordt opnieuw geprobeerd kernreactoren te laten afkoelen... door er grote hoeveelheden water op te storten. Voor dat doel zijn twee legerhelikopters ingezet die water boven de reactoren lozen. Gisteren gebeurde dat ook even, maar daarmee werd gestopt... omdat er een te hoge concentratie radioactiviteit bij de reactoren was. Niveau van de straling is volgens de directie van Fukushima nu iets gedaald zijn ook spuitwagens van de brandweer naar de kerncentrale gestuurd... om bij het koelen van de installaties te helpen. Verder zijn vanuit de Verenigde Staten waterkanonnen op weg naar Japan... waarmee van enige afstand grote hoeveelheden water op de reactoren kan worden gespoten. Bij Fukushima wordt ook gewerkt aan het installeren van een nieuwe elektriciteitsleiding naar de getroffen kerncentrale. Als er weer stroom beschikbaar is, kunnen de waterpompen voor het koelsysteem met zeewater weer gaan draaien. Dat is van belang om verdere verhitting en een dreigende meltdown te voorkomen. De directie van de centrale hoopt dat de stroomvoorziening vanavond Japanse tijd zal zijn hersteld. In Libië is een ultimatum dat aan de opstandelingen in Benghazi was gesteld, verlopen zonder dat het leger heeft ingegrepen. Op de staatstelevisie werd gisteravond gezegd dat alle opstandelingen tot middernacht plaatselijke tijd de gelegenheid kregen om hun schuilplaatsen en wapendepots te verlaten. Die termijn verstreek, maar voor zover bekend is alles rustig gebleven in Benghazi. Die stad in het noordoosten is het belangrijkste bolwerk van de opstandelingen. Het leger van kolonel Kadhafi is de laatste dagen snel naar de stad opgerukt. Kadhafi zei op de televisie dat hij geen strijd in Benghazi verwacht. Hij gaat ervan uit dat de bevolking het leger helpt bij het uitschakelen van de opstandelingen. De VN-veiligheidsraad is het nog altijd niet eens over een vliegverbod voor Libië. Er is zes uur vergaderd zonder resultaat. Vandaag wordt er verder gepraat. In Damascus is gisteren voor de tweede dag op rij gedemonstreerd. De BBC meldt dat ongeveer 150 mensen in de Syrische hoofdstad betoogden... bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze eisen de vrijlating van politieke gevangenen. Net als een dag eerder sloeg de politie de betoging uiteen. Zeker 35 mensen werden volgens de BBC opgepakt. Onder de arrestanten is volgens getuigen ook een prominente mensenrechtenactiviste. In Syrië zitten vermoedelijk duizenden tegenstanders van het bewind in de gevangenis. Oppositiepartijen zijn er verboden. President Assad heeft hervormingen aangekondigd... maar die gaan de betogers niet ver genoeg. Het Openbaar Ministerie is bezorgd over het aantal scholieren... dat spijbelt vanwege problemen thuis. Vorig jaar kwamen er via leerplichtambtenaren... bijna 4000 meldingen bij het OM terecht. Ruim 2000 jongeren moesten voor de kantonrechter verschijnen... voor signaalverzuim, zoals het OM deze vorm van spijbelen noemt. Daarnaast is er sprake van luxeverzuim. Daarmee wordt spijbelen bedoeld als een gezin met vakantie gaat... buiten de officiële schoolvakanties. Het OM noemt het van groot belang dat beide vormen van spijbelen worden aangepakt, omdat jongeren die structureel spijbelen vaker in de criminaliteit terechtkomen dan jongeren die trouw naar school gaan. Omdat het vandaag de dag van de leerplicht is, zijn er op veel scholen activiteiten om ouders en leerlingen ervan te doordringen dat het belangrijk is om een diploma te halen. President Napolitano heeft de Italianen opgeroepen tot eensgezindheid... op de dag van de 150ste verjaardag van het land. Vandaag wordt uitgebreid gevierd dat in 1861 het Koninkrijk Italië werd uitgeroepen. Napolitano zei dat ondanks alle conflicten... iedereen zich bewust moet zijn van het belang van de natie en het vaderland. Vertegenwoordigers van de Lega Nord liepen gisteren weg toen bij een officiële ceremonie het Italiaanse volkslied werd gespeeld. De Noorderlingen vinden dat ze niets te vieren hebben... onder meer omdat veel van hun belastinggeld naar het arme zuiden gaat. De linkse oppositie noemt het een schande als de Lega Nord... de coalitiepartner van premier Berlusconi... ook vandaag bij de festiviteiten wegblijft. Politieagenten van de EU hebben in Kosovo... negen verdachten van oorlogsmisdaden gearresteerd. De negen zouden zich in de oorlog met Servië eind jaren 90... schuldig hebben gemaakt aan moord en marteling... Onder de arrestanten is een politiechef. Alle negen waren aangesloten bij het UCK. Het Kosovaanse leger dat vocht tegen de Serviërs... die weigerden mee te werken aan de onafhankelijkheid van Kosovo. De Servische provincie riep uiteindelijk in 2008 de onafhankelijkheid uit. Die status is erkend door de meeste EU-landen en de Verenigde Staten. Real Madrid heeft zich gisteravond geplaatst... voor de kwartfinale van de Champions League. De Spanjaarden bereikten de volgende ronde... door een 3-0-overwinning op Olympique Lyon. De eerste wedstrijd was geëindigd in 1-1. Chelsea plaatste zich bij de laatste acht na een gelijkspel 0-0 tegen Kopenhagen. Chelsea had de uitwedstrijd met 2-0 gewonnen. Het weer bewolkt, blijft wel overwegend droog. Het wordt 6 graden in het noorden en 11 graden in het zuidoosten. Ook morgen bewolkt, dan neemt in de middag wel de kans op regen toe. In het weekend is het zonnig en droog, maar wel wat kouder. ANWB-verkeersinformatie. Op de A27 Almere-Utrecht zorgt een gekantelde vrachtwagen nog steeds voor 4 kilometer file tussen Almere Hout en Huizen. De rechterrijstrook is daar dicht. Naar verwachting is de weg om 8 uur vrij. Tot die tijd uh, kunt u voor de richting Utrecht omrijden via de A6 en de A1. En door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Eindhoven en Deurne. Reizigers daar hebben meer dan een uur vertraging.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 Het NOS Radio in journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. De exploitant van de kerncentrale in Fukushima, TEPCO, probeert de stroomvoorziening weer op gang te krijgen. Wat betekent het als dat lukt? Dat vragen we straks aan onze deskundigen. Eerst naar het laatste nieuws van de afgelopen uren. Je ja, hoorde dat ook al in het bulletin. Het is gelukt om reactor 3 en 4 van de Fukushima-centrale te besproeien. Gisteren werd die operatie al heel snel weer afgeblazen... vanwege hoge straling en het slechte bereik van het koelbassin. Maar vanochtend gebeurde het alsnog. De Japanse televisie doet verslag... van het besproeien van reactor 3 en 4 vanuit de lucht. De verslaggever beschrijft hoe in het midden van het scherm... de helikopter aankomt vliegen... en het water over de reactor wordt uitgestort. We are seeing the helicopter approaching to the site uh, in the middle of the screen uh, while well, we are just watching the water being sprayed. De Japanse regeringswoordvoerder Edano geeft opnieuw een persconferentie. Zijn gezicht staat vermoeid. Hij vertelt dat de politie ook gaat beginnen met het inzetten van brandweerwagens met waterkanonnen. Om de reactoren zo effectief mogelijk te besproeien. So we are trying to combine these two approaches. Ondertussen verlaten steeds meer buitenlanders Japan. Op het vliegveld van Adena staan flinke rijen in de vertrekhal. Een Zuid-Afrikaanse man vertelt dat hij zich vooral zorgen maakt... over de situatie in de kerncentrale. Ik versta geen Japans en ik weet niet zeker of ze het wel in de hand hebben, vertelt de man. De beelden van de kapotte centrale verontrusten me. Al het nieuws over de kerncentrale overschaduwt soms even de situatie in het rampgebied. Nog steeds zitten tienduizenden in opvangcentra... Een verslaggever van de Japanse tv staat in de sneeuw en vertelt dat het een koude dag is. It's a very cold Thursday here in Minamisandiku. A total of 8500 people are taking shelter across town. 300 of them are living in classrooms. Hij staat bij een middelbare school waar 300 mensen worden opgevangen in klaslokalen. One for the makeshift clinic. Er zijn hier maar vier kachels. Eén voor de kliniek, eentje om babymelk mee op te warmen... en 300 mensen delen de andere twee. En er is niet eens genoeg brandstof om ze aan te houden. In de verwoeste stad Kamaishi zoeken zes reddingswerkers de huizen door. Het lijkt bijna zinloos. Overlevenden worden niet gevonden. Maar ze geven de hoop niet op. on the bright side until call everything keep searching. Een bijdrage was dat over de laatste actualiteiten rond de kerncentrale in Japan. Gaan we naar meneer Turkenburg? Wim Turkenburg is hier weer te gast. Kernfysicus. Goedemorgen. Atomfysicus. Welkom. Atoomfysicus. Dat is iets anders. Ja. Oh. Dat moet u een andere keer maar even uitleggen. Gaat, want het gaat eerst maar even over die actie die we net hebben gehoord. Die helikopteractie. Ja. Um, was dat echt een soort laatste redmiddel? Nou, het is niet een laatste redmiddel. Maar, het maar om de zaak is, nog koel cool te houden? Ja, het is een, absoluut. Men richt zich nu op uh, reactor nummer 3. En dan vooral op het uh, koelbad. Waarin dus uh, oude splijtstofstaven liggen. En die dreigen uh, droog te koken. Bij 4 en bij, bij 3. En men richt zich nu vooral op dit moment op drie en probeert daar inderdaad water in te dumpen. En ja, dat lijkt, als je zo de beelden ziet, matig succesvol. Ja, want, dat wil ik maar zeggen, uh, het ziet er wat radeloos uit... want de, de helft van het water belandt naast uh, Ja, veel de meer. Veel meer. Ja. Ik denk dat een heel klein percentage op de reactor komt... en dan uiteindelijk maar een heel klein percentage ook in het bad. Dus want, zinloos? Of, of heeft het toch nee, wel... Nee, nee ik denk dat je dat, uh, als het verantwoord is... om dat uh, zeg maar, zonder te veel stralingsbelasting van het personeel te doen... dat zeggen ze dus ook zelf, dan uh, gaan we daarmee door. Maar ondertussen zijn ze bezig... om om elf waterkanonnen aan te voeren. Ja. Uh, en dan wil men dus vanaf de grond uh, zeg maar water in die uh, koelbaden spuiten. Uh, maar men wordt gehinderd onder andere door een enorme hoeveelheid puin... die rondom de centrale ligt. Dus men kan er mo moeilijk bij komen. Betekent dat dat de stralingsniveaus uh, toch nog te hoog zijn... voor de mensen om er dichterbij te komen? Want zo'n kanon gaat natuurlijk ook op afstand werken. Die gaat op een afstand uh, werken. Uh, straalsniveaus zijn ter plekke. Uh, af en toe buitengewoon hoog. Uh, maar dat wisselt. Ja. En, uh, ja. Maar dat is nog steeds personeel uh, werkzaam. Ik begrijp nu iets van 180 mensen die daar uh, rondlopen. Ja. Zijn er dus weer iets meer geworden. Even naar de laatste berichten die we binnenkrijgen. Namelijk dat TEPCO, de exploitant van de, de kerncentrale... Uh, op dit moment probeert om de stroomvoorziening ja. weer op gang te krijgen. Als dat lukt, wat betekent dat? Ja, nog niet zo gek veel, maar het is wel belangrijk. Want wat men wil, vooral nu die stroomvoorziening, is uh, dat men daarmee het koelsysteem, uh, wat men kennelijk nog steeds ergens heeft, van de baden van de reactoren 3 en 4, om dat weer uh, zeg maar, te laten functioneren. Dan zouden de waterpompen weer op gang kunnen komen, ja. dan kan er weer water naar de baden toe. Ja, maar inmiddels hebben we ook gehoord dat, uh, dat die pompen die men daar heeft, die zijn eigenlijk onklaar. Dus die moeten gerepareerd worden. Mm. Tegelijkertijd met het aanbrengen van die uh, stroomvoorziening. Ja, dus dan ben je er nog niet... Meteen, nee. nee. nee. Ja. Um, wij spreken u later weer. Uh, dank dat u in ieder geval voor nu al eventjes bij ons in de studio wilde aanschrijven. Tot straks. Wim Turkenburg, atoomfysicus. Ja, gaan we gaan verschakelen met onze correspondent in Japan. Journalist Kjeld Duits. Hij is nog steeds in het gebied dat vorige week werd getroffen door de tsunami. Um, Kjeld, hoe is dat in dat gebied? Uh, hier lezen we vooral veel berichten over de kou, de sneeuw. En dat, is het voor de mensen, dat maakt het voor de mensen heel erg lastig om daar te overleven ja. Gisteren is het uh, weer dramatisch omgeslagen. Uh, daarvoor was het echt lekker warm en je kon gewoon in je trui buiten lopen. Um, vannacht hadden we temperaturen van onder uh, de nul, 3 tot, nee, minus 3 tot min 5 graden. En op het ogenblik is het ook heel koud en er is natuurlijk nauwelijks benzine hier en veel wordt hier uh, komt hier van benzine. Ik zit bijvoorbeeld in een hotel waar geen verwarming uh, heeft, dus... <coughs> Ik zit verslachtig even een hele dikke winterjas die ik heb gekocht voor de Himalaya's. Mm. En in de evacuatiecentra is het nog erger, als we, zoals we net ook hebben gehoord in het verslag van de Japanse media. Um, er zijn een heleboel evacuatiecentra waar geen verwarming is. Uh, omdat er geen benzine is, komt de hulp ook niet binnen. Dus er komen ook geen warme dekens binnen. En er zijn nu berichten aan het binnenkomen van steeds meer mensen die in evacuatiecentra overlijden van... of omdat het niet voldoende eten is, of niet voldoende warmte, of onvoldoende medicijnen, of omdat de mensen niet op tijd aan een ziekenhuis kon krijgen. Hmm. Worden er ook mensen uit Sendai opgevangen daar? Hier in Yamagata. Hmm. Ja. Uh, nee, de mensen in Sendai, die, uh, in Sendai zelf zijn er hele goede en heel veel evacuatiecentra. Die zijn ook uh, uh, redelijk goed voorzien, hebben daar ook elektriciteit. Um, een beetje anders van de situatie langs de kust boven Sendai, waar de situatie echt kritiek is. Dat bericht van de Japanse media, waar we net naar geluisterd hebben, komt ook uit een um, kustgebied uh, rechtsboven Sendai. Um, er zitten hier wel mensen die gekomen zijn um, uit Fukushima. Er is hier een groot... Uh, Centrum, waar een heleboel mensen zijn die het ramgebied nabij de kernreactor zijn ontvlucht. En hoe is het met die en, mensen? Inter ja, interessant om te vermelden is dat zodra ze daar arriveren, er staat een meneer met een geigerteller en die kijkt uh, hun radioactiviteit na. Mm -hmm. En uh, ik heb daar gisteren vele uren gestaan en de radioactiviteit van elke persoon die uit Fukushima kwam was precies hetzelfde als die van de mensen hier in Yamagata zelf. Namelijk? Laag. Niet, niet aanwezig? Laag. Ja, laag. Ja, dus gewoon. Ja, zeg maar. oké. Okay. Dus die mensen zijn gelukkig ja. niet besmet. Dat is dan het goede nieuws wat je eigenlijk te melden hebt. Ja. ja wat experts hier ook melden via eh, de Japanse media... Er zitten vrij veel experts nu in het rampgebied en er was een interview met een expert uit Nagasaki expert uit Magasaki, die natuurlijk heel erg ervaring heeft met radioactiviteit. Die meten de radioactiviteit in de bewoonde gebieden en zeggen daar nog niet uh, iets gemeten te hebben dat kwalijk is voor de gezondheid. Kjelt, dankjewel voor nu weer. We spreken hier later nog wel eventjes. En dan naar Rusland. Want de Russen hebben er maar weinig vertrouwen in dat het goed komt met de Japanse kerncentrale Fukushima. Ze beginnen met de evacuatie van landgenoten uit het bedreigde gebied. Correspondent Kisha Hekster in Moskou. Kisha, moeten er veel Russen worden opgehaald eigenlijk? Uh, vannacht zijn al uh, enkele tientallen Russen uit Japan uh, weggehaald... aangekomen in Rusland's verre oosten. En dat waren vooral mensen die hadden aangegeven dat ze daar graag weg wilden. En voor morgen staat de evacuatie gepland van uh, families van diplomaten uit Tokio en omgeving officieel ontraden de Russen naar Japan het uh, reizen alleen daar nog maar naartoe. Er is nog geen sprake van grootschalige evacuaties van alle Russen, maar het klopt. Het is duidelijk dat ze er hier niet heel gerust op zijn, uh, dat het allemaal goed komt. Hmm. Wij krijgen toch het idee dat uh, in algemene zin de buitenlanders in Japan wat angstiger zijn dan de Japanners zelf. Geldt dat ook voor de Russen, Keesje? Nou, er is in ieder geval uh, toch wel grote paniek onder de Russen die in het verre oosten wonen. Dat uh, is een stuk van Rusland dat grenst aan Japan, hoewel daar nog steeds ongeveer 800 kilometer oceaan uh, tussen ligt. En die paniek is zelfs al een paar dagen aan de gang op het eiland Sachalin, uh, Daar staan lange rijen mensen op het vliegveld van uh, mensen die dus weg willen. Er zijn voor de komende dagen geen vliegtickets naar Moskou meer te krijgen... Uh, mensen schaffen massaal geigertellers aan daar... om zelf de radioactiviteit te kunnen meten. Ze kopen jodium. Uh, ik zag net, er is ook al brood met jodium erin gebakken... in de bakkerijen verschenen. En dat is brood dat uh, ook naar de kernramp bij Tsjernobyl verscheen in, in Rusland. Dus het is niet overdreven om te zeggen... dat uh, in dat deel van Rusland echt paniek is uitgebroken. Slaan ze niet een beetje door, ja? <laughs> Nou ja, dat is natuurlijk wel wat de autoriteiten hier zeggen. Dat er geen enkele reden voor paniek is. Inmiddels is het aantal meetpunten dat de straling meet enorm opgevoerd. Ieder uur worden de normen bekeken. Elke keer blijkt er niets aan de hand te zijn. En dat wordt dan ook omgeroepen met luidsprekers in, in de steden in het Verre Oosten. En zelfs als de wind gaat draaien en richting Rusland gaat... wat ergens de komende dagen verwacht wordt... dan moeten er nog steeds zulke afstanden overbrugd worden... dat er geen enkel gevaar dreigt... Worden de volksgezondheid en dat zegt zelfs ook Greenpeace in Rusland. Maar uh, de inwoners in het Verre Oosten die laten zich daar dus absoluut niet door overtuigen... En dat is iets heel erg Russisch. Ze wantrouwen per definitie overheidsinformatie, zou ik bijna zeggen. Want bijvoorbeeld bij de kernramp in Tsjernobyl... zei de overheid ook dat er geen enkel gevaar uh, dreigde. En nou ja, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Er heerst de overtuiging dat als de overheid zegt dat het allemaal wel goed komt... dat je dan beter op het ergste voorbereid kan zijn. Kies jij over de Russische ongerustheid? Behalve al het nieuws uit Japan. Straks ook nog maar eventjes schakelen met Mustafa Okbi in Libië. De troepen van Gaddafi rukken op naar Benghazi. De stad waar de opstandelingen eh, vooral actief waren. En de stad die ze bezaten. De vraag is of dat zo blijft. Laten we erover eerst maar eens naar Erwin de Hart. Hoe is het op de weg, Erwin? Ongeveer hetzelfde. Er het zijn twaalf meldingen met een totale lengte van 33 kilometer. Wat nog steeds opvalt is op de A27. Die gekantelde vrachtwagen richting Utrecht. Tussen Almere, Hout en Huizen staat daarom nog steeds 4 kilometer file. De rechterrijstrook dicht, die komt om 8 uur naar verwachting weer vrij. Voor de richting Utrecht kunt u bij Almere beter omrijden via de A6 en de A1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, een vliegverbod boven Libië is er nog altijd niet. En ondertussen rukken de troepen van Gaddafi verderop naar Benghazi, de officieuze, officieuze hoofdstad van de opstandelingen. Onze correspondent Mustafa Oekbi is nu in Tobruk, dat is in het oosten van Libië. Mustafa, er was een ultimatum voor de opstandelingen. Ze moesten om 12 uur vannacht Benghazi verlaten. Is daarop gereageerd? Nee, eigenlijk niet. De opstandelingen zijn vastberaden... om uh, zich helemaal dood te vechten tegen de milities uh, van Gaddafi. Die blijven wat dat betreft uh, strijd, uh, strijdlustig. En uh, nou ja, er is uh, voor zover wij weten, uh, qua informatie... althans een laatste, laatste berichten zijn dat de milities van Gaddafi zich nu ophouden aan het land... Van Azdaabia en dat de uh, gevechten nog steeds aan de gang zijn in, uh, in Masrata, 200 kilometer ten westen van, uh, ten oosten van Tripoli. Uh, dat is recht in, uh, recht in het, uh, de, zeg maar de, de hoofdstad uh, van, van, van Libië. Daar wordt nog steeds gevochten. De milities van Gaddafi hadden dat eigenlijk liever al lang ingenomen, maar daar staat ze toch op hevig verzet uh, van de opstandelingen. In Benghazi zelf is het buitengewoon rustig. Ook naar dat strijk van het ultimatum. De mensen bereiden zich, bereiden ze zich wel voor. Op wat er komen gaat. Mogelijk een, een aanval door de milities van Gaddafi. Want is dat inderdaad Mustafa stilte voor de storm in Benghazi? Zitten ze daar te wachten op de grote klap die komen gaat? Ja, men houdt er absoluut rekening mee. Dat de milities van Gaddafi. In ieder geval weer doorstoten richting Benghazi. In ieder geval proberen. Uh, ...die stad uh, al, vanaf, zeg maar, sowieso vanuit de lucht uh, te bombarderen. Het probleem die de milities van Gaddafi hebben is natuurlijk uh, de tijd. Ze hebben natuurlijk nu weinig tijd... ...ook omdat er waarschijnlijk men vanuit gaat... ...dat dat vliegverbod, dat is misschien optimistisch... ...maar althans optimistisch voor de opstander... Die ...dat het misschien wel uh, degelijk ingesteld zou kunnen gaan worden. Uh, dat is goed nieuws voor de opstander, maar slecht nieuws voor de milities van Gaddafi. Dus voor... Uh, voor deze missie is het natuurlijk wel een zaak om heel snel door te kunnen, te kunnen stoten... naar de andere Libische gebieden die nog steeds onder controle staan van de opstandelingen. Uh, Moeshava, jij bent uh, verder oostwaarts gegaan hè, naar Tobruk. Volgen opstandelingen uh, jouw tocht ook? Komen zij ook verder naar het oosten? Nou, wat ik in ieder geval uh, heb gemerkt op mijn uh, terugtocht vanuit Benghazi richting Tobruk, uh, uh, is dat het vooral veel... Redelijk wat Libiërs zijn die begonnen zijn met, om de stad Benghazi te verlaten. Bang natuurlijk voor een uh, mogelijke beleg uh, door de ministers van, van Gaddafi. Opstandelingen hebben zich voornamelijk teruggetrokken uit de Azidabia, waar hevig wordt gevochten. Maar ze hebben vervolgens weer teruggeslagen. Het lijkt erop alsof de opstandelingen zich hergroeperen. Op dit moment zijn het vooral de Libiërs, die, Libiërs de gewone burgers die buitengewoon zorgen maken uh, over mogelijke. Nou ja, uh, verder terreinvienst uh, door de milities van Gaddafi. Mustafa Oekbi vanuit Tobruk in het oosten van Libië... over de stand van zaken in het land. We houden u uiteraard op de hoogte hè, over het laatste nieuws uit Libië... maar ook uit uh, <coughs> Bahrein en bijvoorbeeld uit Jemen. Mocht daar wat gebeuren en Japan, dat doen we de hele ochtend voor u. Um, terug naar eigen land. Zomaar een ideetje tijdens een debat in de Tweede Kamer. GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent vroeg zich af... waarom er naast Ermaars eigenlijk geen spoormaals... of Hoeveel mars bestaan? Ja, en ik dacht, wat gek eigenlijk. Dat als je als vaste klant uh, of regelmatig gebruiker van het spoor... maar ik vind ook voor de bus en de tram uh, zou ik dat ook wel een goed idee vinden. Ja, krijg, heb je eigenlijk nooit een voordeeltje. En is het nou niet een goed idee om de zogenaamde OV-miles uh, te introduceren... zodat je punten kan sparen ja, waar je weer voordeel mee kan krijgen... als vaste klant van het openbaar vervoer. Dat was het treinkaartje, de prijs ook omhoog. Want uiteindelijk betalen we allemaal voor de zogenaamde gratis dingen... Nee, we gaan niet de prijs van het treinkaartje omhoog gooien, want ik ben van mening dat de Nederlandse spoorwegen, maar dat geldt ook voor het stads- en streekvervoer, hun vaste klanten best wat meer kan verwennen. Uh, uh, daar zie ik heel veel mogelijkheden. Ze kunnen ook afspraken maken met andere bedrijven. Nee, we gaan er natuurlijk geen grapje van maken hè, dat de reiziger uiteindelijk een hogere rekening betaalt dan zeg maar, het voordeel wat je eruit uh, kunt halen. Ja, het is gewoon een, een, een serieus idee van mij. De minister heeft ook aangegeven dat ze het een heel goed idee vond... Ik ga binnenkort ook praten met de nieuwe directeur reizigers van de NS. Ook daar het soort gratis marketingadvies wat ik hun geef. Ja, en ik zou zeggen, NS, nou, dit is een offer you can't refuse. Verkeersminister Schultz vindt het dus ook een goed idee. Maar zowel van Gent als de minister gaan er eigenlijk niet over. Want dat is namelijk de NS. En van de NS is Erik Trindhamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van het idee? Ja, heel sympathiek idee sympathiek. Nou, ja, nee. ik heb er nog niks mee. Nee, nee, nee, nee, mevrouw van Gent draagt het openbaar vervoer in Nederland een warm hart toe. En ja. Daar is dit gratis marketing idee ook een, ook een voorbeeld gratis van. Gratis marketing idee. Ja, maar dat, dat, dat omarmen we dan ook wel. Um, er zijn wel twee, echt twee voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Iedereen uh, moet in Nederland dan wel per overchipkaart reizen. Dat is één. En twee is alle vervoerders moeten dit ook wel een goed idee vinden. Nou binnenkort, ze gaf het al aan, heeft ze een gesprek met onze nieuwe directeur NS-reizigers, Ingrid Thijssen. Daar zal het, onder, het onderwerp zeker weer ter sprake komen. Uh, dus wat dat betreft uh, luisteren we graag naar mevrouw van Gent... en kijken wat er mogelijk is. Nou, dat zijn toch twee vliegen in één klap. Want u kunt op deze manier uh, dit als lokketje gebruiken... om mensen aan die overchipkaart te krijgen. Ja, zo zou je dat wel kunnen zien. Ja, dus dat gaat u ook doen dan? Uh, we gaan eerst het gesprek met mevrouw van Gent aan... en kijken wat er technisch mogelijk is. Om, de, om daar een klein voorbeeld van te geven... op het station in Amersfoort loopt er nu een proef... van medewerkers van TLS, de maker van de kaart en van NS... om te betalen met je overchipkaart. chipkaart Een aantal mm -hmm. winkels werken daar ook aan mee... Dus uh, het technische aspect is wat dat betreft uh, wel gedekt. Dat kan. Maar wat mevrouw van Gent precies allemaal wil... en uh, of je kan sparen voor uh, gratis koffie... of dat je kan sparen voor een upgrade naar eerste klas... Of een NS-handdoek. Of een NS-handdoek. En hoe dat dan voor moet gaan krijgen, nou, dat horen we graag uh, nog verder. Dat ma gratis marketingadvies dat, uh, mag nog iets verder uitgebreid worden. Maar dat, uh, dat horen we graag in het gesprek wat zij binnenkort heeft. Maar is dat serieus uh, de bedoeling dat je dan kunt sparen voor mokken? Wij dachten dat je nee. dan uh, meer de trein in zou worden gelokt je meer met de trein zou gaan reizen. Daar dat, gaat het toch om? Daar gaat het om, maar wat niet wil zeggen dat het daarbij moet blijven. Nogmaals, het is een sympathiek idee. En als we daarmee reizigers over kunnen halen... om in plaats van de auto eens wat vaker de trein te pakken... en ze hier met gratis maals kunnen reizen... Nou, is dat een idee wat zeker, zeker verder navolging verdient... Dat is zo'n idee waarvan je denkt, ja, dat had ik zelf ook kunnen bedenken. Ja, eigenlijk... Want heeft u dat nooit gehad, meneer trent dammer uh, uh, Het idee is al eerder voorbij gekomen. Dus uh, wat dat betreft is het niet helemaal nieuw. En waarom toen niet opgepakt? Nou, omdat het idee uh, strandde op het feit dat je niet alle reizigers... hier in één keer mee van dienst kan zijn. Nee. Uh, we hebben afge gezien afgelopen winter, of afgelopen grote verstoringen... dat we mensen hebben die met de overchipkaart reizen. Maar ook mensen die nog steeds per kaartje reizen. Um, en daar is de compensatie natuurlijk wat moeilijk voor. Dus um, op het moment dat iedereen met de OverChip Reist, komt het idee van mevrouw Van Gent weer een stap dichterbij. Nou, moet wel weer op die OV-chipkaart dan komen te staan. Nog meer privacy-informatie over hoeveel handdoek ik al heb. <lacht> nou, is, is <lacht> komt dat allemaal wel goed? Dat komt allemaal helemaal goed. Oh. Jij ja, heeft u er wel vertrouwen in? Daar heb ik wel vertrouwen in, ja. Nou, meneer Trinthamer, dan dank ik wel. Prima, hartelijk er, dank. Erik Trinthamer van de NS over de OV-Miles. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen...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 Dus u wilt goedkoper vliegen dan met... .nl ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. Was het zelfmoord? Of moord? In De Macht van een matrassen lost René Diekstra een eeuwenoud raadsel op. De Macht van een matrassen, Een indrukwekkend historisch-psychologisch boek. Nu verkrijgbaar in de boekhandel.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 Vaslav, de nieuwe sublieme roman van Arthur Chapin. Op het hoogtepunt van zijn roem neemt een van de grootste sterren ter wereld een dramatisch besluit. Vaslav, een roman die recht je hart in danst. Stel u heeft 490.000 euro, dan kunt u net geen cliënt worden bij Theodor Gielissen. En dat is serieus jammer. Want vermogensbeheer bij Theodor Gielissen is serieus anders. Mijlen verwijderd van de waan van de dag en dicht op uw dromen en ambities met het accent op rust in uw hoofd. Dat vergt aandacht. Het is dan ook niet zonder reden dat we een ondergrens van 500.000 euro hanteren... want aandacht is iets dat we bij voorkeur niet verdelen. Theodor Gielse Private Bankers. Serious money taken seriously. Iedereen kent de gedichten van Vazalis. Maar wie was hij? Lees nu het onthullende boek van Maike Meijer. En Vazalis en Biografie ligt nu in iedere goede boekhandel. Japanse kernreactoren nog steeds te warm en ultimatum Gaddafi aan opstandelingen verlopen. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Negens. De blushelikopters in Japan mochten het nog een keer proberen. Gisteren moest een poging om via helikopters water op de reactoren in Fukushima te storten worden afgebroken. Omdat er te veel straling vrij kwam. Vannacht was er een tweede poging. Deze keer was het raak, zegt de Japanse minister van Defensie. This morning: the Self-Defense Forces helicopter squad have been deployed. Have aerial water onto reactor Niveau van de straling is door de actie gedaald, zegt de directie van de centrale... maar nog steeds zijn de stavenspleinstof te warm. Alweer helikopters worden in grote brandweerwagens ingezet... en Amerika levert waterkanonnen. Japanse ingenieurs zeggen dat ze de stroomtoevoer... naar de waterpompen bijna hebben hersteld. Daardoor zou het koelsysteem weer kunnen gaan werken. Het dodental na de aardbeving en de tsunami is intussen opgelopen tot 4300... Maar Nog duizenden mensen worden vermist. Deze Japanse brandweerman heeft sinds de aardbeving en tsunami niets meer van zijn familie gehoord. My wife, my son's family and four grandchildren. I lost them all. I can't take it. In de buurt van Sendai is het gaan sneeuwen. Dat maakt de kans dat er nog levende mensen onder het puin worden gevonden, kleiner. De belegering van de Libische stad Benghazi is begonnen. Gisteravond liep het ultimatum dat Gaddafi had gesteld af. Hij wilde dat de opstandelingen hun wapens neer zouden leggen... en de stad zouden overdragen aan regeringstroepen. Dat is niet gebeurd. Benghazi maakt zich op voor een bloedige strijd... en hoopt dat de internationale gemeenschap ingrijpt. Tot nu toe is er geen VN-resolutie die dat mogelijk maakt. Maar de Amerikaanse VN-ambassadeur hoopt dat die snel komt. in uh, as early as Vanuit Benghazi worden nog geen gevechten gemeld. Maar de mensen in de stad verwachten ieder moment een offensief van het Libische Leger en ze vrezen voor massale moordpartijen. We have made it clear to the highest levels of the government of Bahrain. Ook in de rest van de Arabische wereld blijft het onrustig. In Syrië is voor de tweede dag op rij een demonstratie hard neergeslagen. Volgens de BBC probeerden 150 demonstranten te demonstreren in de hoofdstad Damascus. Politie sloeg de groep uit elkaar en arresteerde een aantal prominente oppositieleiders. In Bahrein proberen politie en leger, geholpen door Saoedische militairen, verdere betogingen te voorkomen. Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Clinton roept de regering op geen geweld meer te gebruiken. We have made it clear to the highest levels of the government of Bahrain uh, that uh, what they are doing is uh, pursuing the wrong track. Ja, dat is de tweede keer, uh, mevrouw Clinton. Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken roept Nederlanders in Bahrein op om weg te gaan. Ja, er is er eenjarig en dat is Italië. Het land bestaat vandaag officieel 150 jaar. Groot feest, zou je denken, maar niet iedereen is in de feeststemming. Politieke partij Lega Nord liep gisteren boos weg... tijdens een ceremonie toen dit volkslied werd gespeeld. Ze zijn boos dat het rijke noorden van Italië het arme zuiden moet financieren. Linkse oppositie noemt het een schande als de Lega Nord... de coalitiepartner van premier Berlusconi... ook vandaag bij de festiviteiten wegblijft. En dat was nieuws Overzicht. Het weerbericht van Weer Online. Na het zonnige weer van de afgelopen dagen hebben we vandaag en morgen met flink wat bewolking te maken. Vandaag dus een grijze dag, maar waarschijnlijk wel een droge dag. De paar druppels regen die worden verwacht zullen we voor het gebak maar even niet meetellen. De temperatuur ligt vanochtend rond de graad of 6 en vanmiddag wordt het maximaal 11 graden in het zuiden van het land. De zwakke tot matige noordoostenwind draait in de middag naar het noordwesten. Vanavond en vannacht van het te weinig. Het blijft bewolkt en het koelt in de nachtelijke uren af tot gemiddelde graad of 5. Morgen blijft de bewolking overheersen. In de middag de kans wat regen. Al moet ik erbij zeggen dat de verwachting wel wat onzeker is. Overdag temperaturen vergelijkbaar met vandaag. In het weekend stijgt de luchtdruk en breekt de bewolking. Het weerbeeld is dan zonnig en droog. Het is dan wel iets kouder met in de nacht kans op lichte vorst anwb Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment 17 meldingen met een totale lengte van 55 kilometer. Dat is iets minder dan normaal gesproken. Er staat een file op de A27 Almere Utrecht. Bij huizen 5 kilometer door een gekantelde vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De weg is naar verwachting om 8 uur weer vrij. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via de A6 en de A1. Dan op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij Afrit Hoenderloos staat 2 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De spitsstrook is daar dicht. En door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Eindhoven en Helmond. Reizigers daar, daar hebben meer dan een uur vertraging. Wat maakt werken bij de Rabobank zo bijzonder? Weten wat er speelt in de lokale samenleving... en tegelijkertijd deel uitmaken van een wereldwijd netwerk in 48 landen. Dus als we jou de vraag stellen, word jij de Rabobank? Dan vragen we of jij onze lokale en internationale expertise kunt verbinden. Wil je weten hoe dat werkt? Ga dan naar rabobank.nl slash werken. Goedemorgen ondernemer. Terwijl energiebedrijven over elkaar struikelen om bij u in de gunst te komen, blijft u zitten waar u zit. U voelt zich niet serieus genomen en ziet door de bomen het bos niet meer. Herkent u dit? Dan stellen wij ons graag aan u voor. Wij zijn E.ON, Europa's grootste energiebedrijf. Wij hadden slechts vier jaar nodig om marktleider te worden in de grootindustrie in Nederland. Laat Eon het bewijs leveren dat het beter kan. Kijk op eon.nl/zakelijk. Hoe ontdek ik vanuit HR waar groeipotentieel zit in mijn organisatie? Als professional wil ik groeien, maar waar zit mijn potentieel? GITP ontdekt talent, ontwikkelt talent en laat mijn talent renderen. Kijk op GITP.nl. Laat Eon bewijzen dat het beter kan.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 Bij Eiffel hebben we mooie cases voor consultants met finance en proceservaring. Kijk op werkenbijeifel.nl. Minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio U kunt ons volgen via internet, nos.nl of Twitter, onze account is NOS Radio 1. De inwoners van Benghazi zijn in angstige afwachting van wat hen te wachten staat. U hoorde dat eerder vanochtend van onze correspondent Mustafa Oekbi. Gisteravond laat stelde Gaddafi de inwoners van Benghazi een ultimatum. Via de staatstelevisie liet hij hen weten dat zij tot middernacht de tijd kregen om schuilplaatsen van opstandelingen en de wapendepots te verlaten. Wij praten hierover met militair-historicus Christ Klep. Nee, Klep, goedemorgen weer. Goeie, goedemorgen. Het moet toch heel beangstigend zijn voor uh, die mensen in Benghazi. Denkt u dat het ultimatum nou, een vorm van intimidatie is van Gaddafi? Of waarschuwt hij voor een echte aanval en bombardementen? Want dat is nog niet gebeurd, hè? Nee, het is een uh, combinatie van allebei, denk ik. Uh, overigens is het conflict nu al zo ver voortgeschreden. Ja, dat is kunnen spreken dan over een existentieel conflict. Hè. Dat is een conflict waarin eigenlijk geen van de beide partijen nog uh, echt terug kan. Hè. De inzet is te hoog geworden. Uh -huh. Dus ja, dit soort uh, intimidatie maakt dan ook weinig meer uit, denk ik. En dit kan alleen maar tot uh, bloedvergieten leiden, als ik u zo hoor. Ja, ik denk dat uh, de familie Gaddafi intussen wel heeft aangegeven uh, dat ze dat zullen uh, doen. Hè, dat ze dus daadwerkelijk zullen doorgaan. Uh, daarom heet het existentieel, hè. hun voortbestaan als machthebber staat op het spel, eigenlijk van de hele clan. Dus die gaan gewoon voorlopig door, denk ik. Ja, de Gaddafi's willen ook helemaal niet terug. leger, Kadhafis leger heeft een snelle opmars gemaakt. De ene stad naar de andere, heroverd op de opstandelingen. Zo lijkt het. Het lijkt dan ook dat Benghazi dat niet lang kan houden. Denkt u dat ook? Nou, dat zou nog wel eens een tijdje kunnen duren. Uh, het is een uh, miljoenenstad en militaire deskundigen gebruiken nog wel eens de term concentrisch. Dat wil zeggen dat als je allemaal terugtrekt naar één punt, en dat zou in dit geval bijvoorbeeld Benghazi kunnen zijn, dat je dan ongeveer drie keer meer mensen nodig hebt om de stad te veroveren dan om de stad te verdedigen. Hè? Dat is een beetje een, een, een, een regel die we uit het verleden uh, geleerd hebben. Dus Gaddafi uh, moet al wel met behoorlijk wat troepen uh, en aantallen tanks komen en gevechtsvliegtuigen... ja, als je puur kijkt naar de balans... dan slaat die over het algemeen langzaam maar zeker door naar de opstandelingen. En die hoeven niet te winnen, hè? Die hoeven het voorlopig alleen maar vol te houden... totdat de internationale gemeenschap uh, uiteindelijk ingrijpt. En wij begrijpen toch van, vanuit telefoongesprekken met mensen in Benghazi... maar ook van onze correspondent... dat die de opstandelingen echt tot alles bereid zijn. Hè? Ze lopen desnoods in het zwaard. Uh, dat, dat, wat betekent dat voor Gaddafi en voor zijn strijd tegen de opstandelingen? Ja, op dit moment zijn de... ...opstandelijk in het nadeel geweest... Uh, ...omdat ze in open terrein hebben moeten vechten en in kleinere steden. Overigens verbaast het me dan zelfs nog dat ze het militair zo slecht doen. Uh, je zou te verwachten dat met een paar simpele guerrilla tactieken hè, ...bijvoorbeeld het aanvallen van de konvooien van Gaddafi... ...wat verder in het achterland, het leggen van mijnen, het leggen van berenbommen... ...dat, dat, dat toch effectiever moet uh, kunnen gebeuren. Ze opereren tactisch niet slim, zegt u? Nou ja, ik heb altijd gezegd van je leert het op het, op het slagveld heel snel. Hè? Uh, maar dan heb je dus wel uh, coördinatie nodig en, en een goede leider... En ik merk tot op dit moment niet dat zo'n militaire leider is opgestaan ja. uh, onder de opstandelingen. Maar het militaire kader zit daar misschien ook wel niet, natuurlijk. Hè? Nee, en, en, en toch zou je dat verwachten, omdat een gedeelte van uh, Gaddafi's leger is overgelopen naar, uh, naar de opstandelingen. Daar zitten zelfs generaals bij. Ja, en die moeten toch die, die, die basisprincipes van uh, tactische optreden, zoals het dan heet, uh, beheersen. En ja, daar zie je eigenlijk helemaal niets van terug uh, op het slagveld. Nee, als u zegt van, dat kan nog wel even duren, dan zou het nog wel zin hebben om uiteindelijk tot een no-fly zone te komen. Dan vindt u dat de VN wel moet doorpraten. Ja, het is bijna ironisch, maar het, het no-fly zone afdwingen wordt dan eigenlijk alleen maar eenvoudiger, omdat uh, je dan bij wijze van spreken zou kunnen zeggen van, we leggen een een cirkel van 100 kilometer of zo om ja. uh, de stad heen. En het nut wordt duidelijker natuurlijk. Het nut wordt duidelijker. Bovendien worden de twee partijen dan heel duidelijk gescheiden op het slagveld. Hè? Alles wat in de stad zit is uh, opstandeling. Alles wat buiten de stad zit is, uh, is Gaddafi, zeg maar. Ja, het zou uit puur militair operationeel oogpunt uh, de actie alleen maar eenvoudiger maken, denk ik. Maar, laten we eerlijk zijn, praktisch gezien duurt het toch wel even toch... voordat die No Fly zo'n echt actief zal zijn. Ja, en ook daar zie je weer een wat ironische regel. En dat is dat als het besluit eenmaal genomen is... en het gaat eigenlijk alleen nog maar om om Benghazi, dat je dan bijvoorbeeld vanuit Egypte en vanuit Cyprus... met, met ja, niet veel meer dan enkele tientallen vliegtuigen en wat radarvliegtuigen... je een behoorlijk efficiënte no-fly-zone zou kunnen afdwingen boven, eh, boven de stad. Dus ja, dat is een beetje de ironie van het slagveld. Militair historicus Klept, de, Klep, dank dat u uh, ons even te woord wilde staan... en uw analyse wilde delen met Graag gedaan. Om de sports, Tom van de Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, Real Madrid had die, uh, de tactiek op orde? Ze hadden alles op orde, moesten winnen van Olympique Lyon... en uh, kozen ook de enige juiste tactiek vanaf minuut 1 daar ook vol voor gaan. Speelden ze echt uh, een beetje van de mat af, hoor. En dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar het was uh, zes jaar geleden... Uh, voor het laatst gelukt aan Real Madrid om de laatste acht van Europa te bereiken. Dus zo vanzelfsprekend is niet. En ze hadden ook nog nooit Olympique Lyon kunnen uitschakelen in de historie. Dus in dat opzicht was het niet vanzelfsprekend... maar het krachtsverschil op het veld was groot. Real Madrid deed wat ze moesten doen en zijn echt uh, met deze training en Mourinho weer terug in de in de top van uh, van Europa hoor Hmm. En Chelsea tegen FC Kopenhagen? 0-0. Ja, dat... Was het nog spannend? Of, nee, dat had nee? schriftelijk afgedaan oh. moeten worden. Zelfs, <laughs> de, zelfs de samenvatting duurde heel <laughs> lang. <laughs> dus, nee, dat was uh, 2-0 in de, in de heenwedstrijd, zoals we dat nou mooi kunnen zeggen. En dat grachtverschil was domweg te groot. En Chelsea spaarde bijna de benen voor de competitie. Nee, dat uh, hmm. was het gewone werk. Drie Engelse clubs, dus toch weer uh, twee Spaanse. Maar ja, we hebben met die ene Engelse club Tottenham Hotspur... en gisteren zei ik het ook al, Schalke 4 en Shakhtar Donetsk... Toch drie clubs bij de laatste acht die wij geen van alle hadden kunnen voorspellen een aantal maanden geleden. Dus dat maakt het dit jaar dan toch iets leuker. Barcelona, Real, Chelsea, Manchester United en Inter zijn natuurlijk de grote namen. Ja. Het wordt vervolgd. Ja, Schalke Nuvier moet trouwens wel door zonder trainer. Maga is daar staande ja. voet ontslagen. Wat er overblijft zijn dat wel die besten? Nou ja, het scorebord ligt niet, zou je kunnen zeggen. Jacques Donjes is toch echt ook een hele goede ploeg. Inter heeft zich langzamerhand dit seizoen weer hersteld. Manchester United... Er is eigenlijk maar één ploeg die er echt bovenuit steekt. Dat is Barcelona. Maar dat is niet altijd garantie dat je dan ook wint. Barcelona-Real. Als dat een finale zou worden, dat zou natuurlijk wel helemaal mooi zijn. Maar goed, zover is het nog lang niet. We gaan eerst maar eens even de loting voor de kwartfinale's afwachten. En vanavond drie turnwedstrijden in de Europa League. Waar heb je zin ja. in? Nou ja, het is een, een, een, een verhaal. Vorige week zeiden we, het is een 50-50 verhaal. Dat is het uh, voor Glasgow PSV nog steeds. was vorige week een hele matige wedstrijd, 0-0. Glasgow zal wel veel uh, fysiek geweld, zoals dat heet, gaan gebruiken. Maar daar moet PSV toch wat mij betreft wel tegen kunnen. Ajax staat er natuurlijk het slechtste voor. 1-0 thuis verloren. Uh, denken na die wedstrijd, we hebben nog best veel kansen. Maar uh, ja, in Spartak Moskou uit 1-0 achterstaan. Dat is een hele, hele lastige stand hoor, voor Ajax. En Twente... Uh, staat 3-0 voor. Dat mag je nooit meer weggeven, zegt iedereen. Dat Zenit is thuis wel sterk. Ze spelen op een soort uh, steppen, zou je bijna kunnen zeggen. Daar is, heeft het gras niet kunnen groeien de laatste maanden. Maar goed, daar hebben beide ploegen last van. Um, ik hoop toch wel op twee van de drie Nederlandse ploegen uh, die doorkomen. Twente en, en PSW. En Ajax Dat zou wat mij betreft een daverende verrassing zijn... als die zich nog uh, daarbij zouden kunnen goed. Nou, We hebben het er morgen weer over, Tom. Tot dan. Oh, oei oei. Hoi. De kerncentrale Fukushima blijven ze aan het koelen... met helikopters en met brandweerspuiten. Het zijn noodmaatregelen. Aan de andere kant proberen ze ook de elektriciteit te herstellen. Kijken wat dat oplevert zo dadelijk. Eerste verkeersinformatie bij de AWB, Erwin de Hart. Ja, 94 kilometer file op dit moment in Nederland. Iets minder dan normaal. Wat nog steeds opvalt is op de A27 Almere-Utrecht... tussen Almere-Hout en Huizen een file van 5 kilometer... als gevolg van een gekantelde vrachtwagen. En de ook nog steeds dicht... Uh, wilt u naar Utrecht, dan kunt u beter bij Almere omrijden via de A6 en de A1. Ik moet u wel bijvertellen dat op de A6 Lelystad richting Muiden... tussen Almere Buitenwest en Almere Stadwest 5 kilometer file staat. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor acht. In Oost-Groningen, in Alteveer, zit een Nederlands bedrijf... dat telegrammen uit de hele wereld verstuurt. Afgelopen dagen zijn er honderden extra naar Japan gegaan om mensen daar te steunen. En Joris van den Kerkhoff is in Alteveer. In de kamer bij Rob van Hoof over telegrammen praten. En het is toch een hele moderne bezigheid, telegrammen. Het lijkt alsof het iets enorm uit het verleden is, maar het is modern, zeker op dit moment ook. Dat het nog veel gebruikt wordt in de risicogebieden, de probleemgebieden in de wereld. Ja, er zijn landen waar het telegram nog heel groot is... Uh, en wij hebben uh, toch wel van het internet ook gebruik gemaakt... door de connectie te maken met het internet. Dus we zijn ja, uh, samen met internet eigenlijk gegaan. Zo moet je het een beetje zien. Om toch die telegrammen wat moderner te maken. Nou, uiteindelijk uh, komt er dan een telegram vanuit, vanuit Nederland bijvoorbeeld. Die komt in Japan. En dan gaat er toch nog een, een mannetje met een autootje op weg om het te bezorgen. In het aardbevingsgebied gaat dat dan niet lukken waarschijnlijk. Ik denk het ook niet. Ik denk dat uh, veel... Uh, ja, faciliteiten daar gewoon niet meer beschikbaar zijn, zoals de post bijvoorbeeld. Dat alle post momenteel ergens blijft hangen. Ja. Ja, en dan komt er de mededeling dat die niet afgeleverd uh, kan worden. Wat mensen uit de rest van de wereld vooral aan, willen weten dan is... of dat die vriend die ze via de telefoon niet hebben kunnen bereiken... wel uh, nou ja, dat, dat het goed met hem of haar gaat. En dan zijn het voornamelijk mensen niet in het rechtstreeks getroffen gebied... maar flink daaromheen waarschijnlijk. Uh, ja, dat, dat weet ik niet waar ze dan allemaal zitten, maar uh, we zien ook wel berichtjes terugkomen uh, waarin staat van het gaat goed, dus je hoeft je geen zorgen te maken. Dus uh, ja, momenteel hebben ze dan blijkbaar geen toegang tot de telefoon en doen ze toch via een telegram? Ja, hier is een telegram vanuit Bagrijn uh, naar uh, Japan toe. Er gaan ook uh, telegrammen andersom, uh, van Japan naar Bagrijn toe... maar ook vanuit de rest van de wereld naar, naar de Arabische wereld. Maar dat zijn dan geen steunbetuigingen of uh, zoektochten naar mensen. Dat is wel typisch, dat zijn gewoon ja, business as usual... als je dat, dat een beetje door, doorheen leest. Ja, gewoon de, de, de telegrammen die uh, sowieso elke dag verstuurd worden... voor condolences, felicitaties, uh, ja, noem maar op eigenlijk. Inderdaad, het is gewoon dagelijks verkeer. Ja, Het is niet uh, dat hier uh, de Tunesiërs aan de Libiërs vertellen... hoe uh, je een opstand moet, uh, moet organiseren via een telegram. Ik neem aan van niet, maar we kunnen ze eigenlijk ook bijna nooit lezen... omdat ze in het Arabisch zijn. Dus, uh... Het zou niks voor mij zijn. Als je er allemaal uh, inzicht in hebt, ik zou ze allemaal willen lezen. Dat doet u niet, hè? Nee, ja, de eerste dag dat je een telegramdienst hebt, dan doe je dat nog. Maar ja, dan ben je nog alleen maar bezig met lezen. Dus uh, ja, nee. Ik heb zoveel voorbij zien komen. Het is uh, niet meer interessant dan. Nee. Ja, als ik nu een telegram naar Groningen wil sturen, waar ik over een uurtje moet zijn. Wanneer is die dan, komt die dan aan? Ja, dan staat de bezorger op u te wachten als u daar aankomt. komt. <laughs> Zeker weten. Nee, niet helemaal, maar het is nog te vroeg eigenlijk daarvoor. <laughs> Oké, okay, nou dan rijden we er gewoon naartoe naar de Universiteit van Groningen. praten met deskundigen over de rol van nieuwe media en over hoe je moet communiceren bij een ramp. Nieuwe en oude media dus in de rampgebieden. Je hoorde Joris van de Kerkhoff, straks meer van hem. Dan weer naar Japan. Terwijl reactor nummer drie radioactieve stoom uitblaast... is het opslagbad in reactor nummer vier nu droog gekookt. Met andere woorden, het gaat nog steeds niet goed... met de kerncentrale in Fukushima. Weer aangeschoven is Wim Turkenburg, atoomfysicus... aan de Universiteit Utrecht. U houdt zich niet alleen bezig met de kern van het atoom... maar met het hele atoom en de schillen en de elektromagnetische velden. Dank. Hoe zou u de situatie op dit moment willen beoordelen? Uh, ja, u zei net dat het uh, opslagbad, zeg, met het, het koelbad, dat dat droog staat bij nummer ja. 4. Dat ontkennen de uh, Japanners. Aha. Dus die hebben nu hun aandacht even verlegd naar reactor uh, nummer 3. Dat zou goed nieuws zijn als dat inderdaad niet is droog Dat zou op zelf uh, goed nieuws zijn, maar ik kan me haast niet voorstellen... er staat nog water in, zeggen zij. Ze weten niet tot op welk niveau, want dat kunnen ze niet meten. Hmm. Uh, maar omdat er nog water in staat, hebben ze om de een van de reden... nu een, opslag, een aandacht verlegd naar nummer 3. Daar proberen ze in dat uh, koelvat water te krijgen via helikopters nu. En straks uh, hopelijk met uh, waterkanonnen die nu worden aangevoerd. Maar die komt moeilijk ter plekke vanwege de puin die overal ligt. Als je je aandacht richt op het een, heb je het niet voor het ander. Hoe zit het met de andere kernreactoren? Want ook nummer 4 was een probleem, bijvoorbeeld. En nummer twee? Uh, nummer twee was, was, was een probleem. Uh, daarvan zegt men nu... we hadden eergisteren uh, opeens een enorme hoge stralingsbelasting, waar ik geweldig van geschrokken ben. Want dat betekende dat je daar zeg maar, een paar minuten kon zijn als werknemer... en dan moest je wegwezen, want anders... Uh, nou ja, het grote gevolgen. Wij dachten gisteren dat uh, die uh, enorme piek in belasting... dat dat kwam door dat uh, koelbad in reactor nummer 4 wat droog was komen te staan. Uh -huh. De autoriteiten in Japan zelf zeggen nee. Die enorme piek in uh, stralingsbelasting die kwam van reactor nummer 2... Okay. Waarvan dus het reactorhuis uh, eergisteren is beschadigd door een explosie die daar heeft uh, plaatsgevonden. Verder horen we over de reactor zelf. De, van nummer 2 horen we niets. Dan heb je nog uh, twee andere reactoren die buiten het nieuw zijn, zou je kunnen zeggen. Nummer 5 en 6, die staan iets verder weg. Die zie je dus ook vaak niet op de foto's. Daar heb je ook uh, van die uh, koelbaden met uh, oud splijtstof. Daarvan weten we dat daar de temperatuur uh, belangrijk is verhoogd. Normaal zou het beneden de 25 graden Celsius moeten zijn. Dat zit nu op een temperatuurniveau van zo ongeveer 60 graden. Daar is ook het, uh, de waterspiegel uh, zakt. Nog niet zodanig dat de splijtstofstaven daar uh, droog of gedeeltelijk droog beginnen te staan. Maar dat is op zichzelf ook zorgelijk. Ja. Uh, de temperatuur mag niet, uh, bedoel, het mag daar niet gaan koken. Nee. Dat is 100 graden. Uh, want je weet, als je je keteltje droog kookt, dan uh, nou nou ja, het is water weg. Dan is water weg, ja. heel snel. Het, gaat, het is dus van het grootste belang dat um, het koelsysteem weer op gang komt. En dat dus de elektriciteit weer wordt aangesloten. Uh, dat zou helpen. Men heeft nu dus alleen noodvoorzieningen om water aan te voeren. Men wil nu leidingen gaan leggen, uh, kabels gaan leggen. Vanaf een hoogspanningsleiding in de buurt om um, uh, ter plekke weer uh, makkelijker over stroom te kunnen beschikken. TEPCO zegt daarover, de exploitant, dat ze daar al heel ver mee zijn met het herstellen ja, van die stroomvoorziening. De verwachting is dat ze daar in vanmiddag dan over kunnen gaan uh, beschikken. Uh, dan willen ze daarmee ook pompen die ze tot nog toe hebben ingezet... ook om zeewater te gebruiken, daar weer bij, uh, bij inzetten. Het probleem is dat uh, die pompen daar eigenlijk niet uh, voor waren ontworpen... om zeewater te pompen, dus die uh, zijn vervuild. Die moet je dus eigenlijk schoonmaken of repareren of vervangen... Ja. En uh, ja. ja, dat is dus ook nog een klus. Maar toch gloort er dan wellicht um, wat hoop. Wat, uh, nou, je, je kunt zeggen, wat licht aan de het van gisteravond uh, is de zaak min of meer stabiel. Je hoort nu ook niet meer van die hele hoge stralingsdoses uh, uh, in de nabije omgeving Dat ziet er op zichzelf dus uh, positief uit. Uh, ja, misschien, misschien is er nog, uh, gaat het de goede kant op. Het is voor het op. eerst dat ik u dat hoor zeggen, meneer <laughs> Tukenburg, deze ja. week. Ja. Ja. Dat is dat we zouden misschien, zou dit probleem wel opgelost kunnen worden? Nou, mag, mag daarvoor zeggen, zijn de problemen te groot en te ernstig om dat nu wel te zeggen, maar het feit dat er nu de afgelopen uh, zeg maar acht uur de boel min of meer gestabiliseerd is, is is positief, maar je weet niet precies wat er in die reactor plaatsvindt het kan zijn dat daar bijvoorbeeld een kern smelt heeft plaatsgevonden zodanig dat het zich door een reactorvat aan het vreten is uh, ja. en uh, ja en dat kan één, twee dagen duren, ja. dus je hebt kans dat er straks daar weer een enorme paniek uitbreekt, zeg maar. Nee, en dat herstel je natuurlijk niet met, een, met elektriciteit... die weer voorradig zou zijn. Nee. Um, merkt u het ook een beetje in de commentaar? U volgt de Japanse televisie, de Engelse, Engelstalige. Daar gaan de persconferenties maar door. Net weer de minister van Defensie bijvoorbeeld. Ja. Um, ziet u iets van een kentering? Iets meer vertrouwen? Nou, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Uh, wat ik daar nou precies uit moet opmaken... omdat het natuurlijk toch vanuit overheidswegen wel een neiging is... om de zaak wat te sussen, en dat begrijp ik. Mm -hmm. uh, wat je ook nu hoort is <tacht> dat andere landen, denk aan Amerika... nu met eigen berichtgeving komt... Amerikanen die uh, hebben steun aangeboden door onbemande vliegtuigen in te zetten... en foto's te maken, zeer nauwkeurig te bekijken wat er gebeurt daar. Ja. Die informatie geven ze door aan de Japanse overheid... maar daarmee krijgen ze ook zelf betere informatie over oh. wat er nu eigenlijk... Want het duurt hen uh, te lang, hè? ze willen weer meer ja. weten. Ja. En je hoort ook dat die Amerikanen bijvoorbeeld zeggen... Uh, ons personeel binnen een straal van 80 kilometer moet weg zijn. Nou, dat verbaast mij dus eigenlijk dat uh, evacuatieplannen... in Japan nog niet uh, op, ja, worden ontwikkeld om mensen uit een grotere straal... bijvoorbeeld naar 50 of 80 kilometer uit het gebied weg te halen. Meneer Turkenberg, hartelijk dank voor uw analyse. U blijft bij ons om de ontwikkelingen te volgen. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. En ondertussen sneeuwt het in het noorden van Japan. Het puin van de aardbeving en het tsunami verdwijnt onder een witte laag. Op de website van persbureau Kyodo Nieuws zijn foto's geplaatst van Japanners... die in dat barre winterweer proberen nog iets van hun bezittingen terug te vinden. Mensen worden ziek. 500.000 mensen zijn dakloos. Griep, tyfus cholera liggen op de loer. Volgens het AD kan de combinatie van kou en ziekte een hoge tol eisen... onder de veelal oudere slachtoffers van de natuurramp. Veel opvangkampen zitten zonder zonder verwarming en er is ook niet genoeg voedsel en water. De Verenigde Staten hebben hun landgenoten opgeroepen om de regio rond de kerncentrale Fukushima te verlaten. U hoorde dat net. Iedereen die in een straal van 80 kilometer rond de centrale woont moet weg, schrijft de Japan Times. Ook de Amerikaanse hulpverleners mogen niet in de buurt van Fukushima komen. En het zal nog wat 230.000 jaar duren voordat de radioactieve straling van plutonium is verdwenen. Mocht het in Fukushima tot een meltdown komen, staat in de Telegraaf. Volgens een deskundige is een radioactieve wolk gevaarlijker dan een meltdown. Dan naar Libië. En omstreken, de strijders van kolonel Gaddafi... vechten vandaag een beslissende slag om de stad Misrata te heroveren. Dat heeft Gaddafi gezegd op de staatstelevisie. Ondertussen wordt de situatie voor de opstandelingen steeds nijpender... Secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, is zeer bezorgd... ...meldt nieuwszender Al-Arabia. Ban Ki-moon pleit voor een staakt tot vuren. Maar daar is vooralsnog geen sprake van. Gaddafi en zijn troepen zijn vastberaden... ...om ook de stad Benghazi weer in handen te krijgen. Verschillende fronten wordt er hard gevochten. Het aantal slachtoffers stijgt al dus Al-Arabia. Ja, de Arabische wereld is nog altijd in beweging. Crackdown en curfew, hardhandig optreden en avondklok. Dat is de kop van de Bagrijnse krant, Gulf Daily News. De politie veegde gisteren met harde hand... ...het centrale plein, de rotonde. In de hoofdstad Manama leg. In Bahrein zijn zeker vier leiders van de oppositie aangehouden. Vanochtend, ook in Bahrein wordt al weken gedemonstreerd door de Shiïtische meerderheid. Die eist meer rechten en politieke hervormingen. ANP meldt trouwens dat de beurs in Bahrein vandaag weer opengaat. De Bahreinse autoriteiten sloten de deuren van de beurs gisteren nog voor onbepaalde tijd wegens de onlusten in het land. Is er dan ook ander nieuws? Ja, zeker in eigen land bijvoorbeeld. Een aantal ouders volgt de rechtszaak tegen de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak Robert M. op een geheime locatie via een video. Verbinding. Ze vinden het namelijk te confronterend om bij de eerste zitting in de zaak in dezelfde zaal, lichamelijk in dezelfde zaal als de hoofdverdachte plaats te nemen, zegt hun advocaat Richard Korver in het AD. Natuurbeheerders liggen met elkaar in de clinch over het toenemend aantal ganzen, meldt trouw, dat geeft overlast. Zo is de vogelbescherming tegen het doden van de dieren, terwijl grote natuurorganisaties denken dat het in het uiterste geval wel mogelijk moet zijn. Zo dadelijk, na dit mediaoverzicht en na het journaal, gaan wij weer eventjes naar Japan. We praten u bij over de jongste ontwikkelingen rond die kerncentrales. En we praten met Radboud Molijn. Want wat hebben alle ontwikkelingen in Japan voor gevolgen voor de economie?